Deel 54 Gek dat hier niks gekraakt is. Er staan best wel wat panden leeg. Echte panozen hier. Die bellen de politie niet. Nou, dan moeten we met een grote groep komen. Dat de gemeente die krakers niet de stad uitveegt... daar snap ik geen malle moer van. Als je iemand zijn met een klauwt... dan zitten ze achter de deur. Maar als je een huis jat, dan doen ze geen ene reet. Vind je het gek dat het tuig steeds brutaler wordt? Hier, deze... Er is brand geweest. Dus sindsdien staat het leeg. Er wordt gewerkt. Ze doen alsof. Ik ga naar binnen. Ik wil wel eens kijken. Stefan, niet doen. Durf je niet? Goed. Kom mee. Door die steeg komen we aan de achterkant en dan loop je zo naar binnen. Hey Boer, wat kom je doen? Ik heb een paar klanten wat beloofd, maar ik kan nergens aan stuf komen. Hoeveel heb je nodig? Drie keer een onsje. Drie ons? Ja, en een stukje voor mezelf. <laughs> ja, natuurlijk. Hoeveel? Dat mag jij weten. Hé, hé, hé, dat stempel. Laat eens zien. Joh, dat is het partijtje van Hans. Waar is die klootzak? Ik heb hem overal verzocht. Ik, uh, weet niet. Maar dit is de stuff van Hans. Verkoopt hij jou wel? Nee, maar ik, ik heb dit al een, een poosje liggen. De vriendin van Hans ligt hele dagen te janken, hè? Waarom? Het ja, is nergens te vinden. Nergens? Shit, dit is groot, zeg. S hij heeft alles doorgebroken. Moet je zien, marmer, oh, roze, crème, blauw. Geen herrie maken, Steve. Hier ligt voor zoveel geld er is vast bewaking. Hoeveel panden zijn dit? Twee? Drie. Wat willen ze hier? Ze zijn wel eens eruit geslopen. Wat is dit, dit nou weer? Een vijver? Weet jij het? Het is een bubbelpad van roze marmer. Far out, man. Ja, ik zei het je toch? Er wordt gewerkt. Hij krijgt meteen een ontruimingsbevel. Hij? eh, de, uh, de eigenaar. En ja, Wat doe je nou? Ik pis op het oh. grootkapitaal. Jezus. Hé! Hey. Vermoed het! Ben jij Jack? Ja, en jij? Aad, Aad Bosman. Die ken jij niet? Ik zoek een schip voor een tochtje naar Tanger. Niet naast de deur. Nee, maar het levert je honderdduizend gulden op. Cash in het handje. Tanger? Ja. Daar moet, daar moet ik over nadenken. Ik hoorde dat jij al jaren sigaretten aan land zet. Wat zou het? Nou, wat is het verschil? Sigaretten of hash? Weinig. Maar dat wil niet zeggen dat ik er niet over na moet denken. Goed, ik betaal de stookolie. Oké. Okay. Er is alleen één voorwaarde. Nou? Je praat er met niemand over. Je wijf niet, je vrienden niet, niemand niet. Hé, hey, maar heeft u nog wat gehoord? Wat? Over Hans. Hans? Wat nou, Hans? Die jongen die verdwenen is? Ja, die is weg, ja. Oh? Ja, maar ik hoorde ook dat hij in de drugs zat, dus da daar zal het wel aan liggen. Maar, maar weet u dat zeker? of? Ja, die is weg, zeg ik toch, en verder bemoei ik mij er niet mee. Drugs, daar wil ik niks mee te maken hebben. En, en nou ga jij bellen, huppatee, het is tijd. Wat wilt u van Albertini weten? Ja, dat is heel simpel. Hij heeft drie miljoen toegezegd. Maar nou wil ik wel eens weten wanneer hij dat laatste deel van het geld gaat overmaken moet ik een enorme stapel rekeningen betalen. En daar heb ik geld voor nodig. En gauw ook. En hoeveel heeft u nodig? Op korte termijn 500.000. Dollar? Nee, chocoladesigaretten. sigaretten. Dat heeft ook een tijd geduurd. Alsof ik niks te doen had. Wat gaat het kosten? 100.000, plus de stookolie en de reparaties. Zeker Ach. anderhalve ton. Hallo, die kerels gaan binnenlopen... Van die ton krijgen ze de helft van tevoren en de helft achteraf. De helft? Het moet lukken. Die 50 kilo's die ik bij Hans heb teruggehaald zijn er bijna doorheen. Geen probleem dus. Zo. Oh, lekker. Maar hoe weet jij dat die mannen wel te vertrouwen zijn? Op de terugweg zitten ze toch op vierduizend kilo hash? Mm -hmm. Dat is meer dan 6 miljoen waard. Mm -hmm. Gaat de meeste op nadenken hoor. Daarom ga jij mee. Jij ja, nou het laatste. En om je te motiveren, investeer je mee in de lading. Jij krijgt 100 kilo. Als het hier is, hè? Roost. Hallo. Dit is Susan Verhaaf speaking on behalve of Mr. Pruis. Can I speak to Mr. Albertini or to Mr. Buffoni? Am I speaking to Mr. Albertini himself? Of course you are. I have the great man's half on the line. My name is Susan. Yes, yes, I know, I know. The girl with a beautiful voice. <laughs> Thank you so much. Are you as beautiful yourself as your voice is? Um, Could we talk business, please? No. I am no lawyer, you know. I only want to know... Well, Mr. Price wants to know when the last part of the money will be. Received. When the casino starts, you need cash backup. In case people win a lot, it's simple. The last five big ones are the backup. You understand, Susan? I guess I do, Mr. Albertini. You tell oh. Harry he's a lucky bastard to have you. <laughs> I mean that. Well, thank you. Bye. Cash bij de opening. Hmm. Hmm. Ja. je weet het. Mondje dicht. Anders. Dat laatste kwart, dat is werkkapitaal. Dat laat hij contant overkomen. Oh, dat is echt handig van hem. Ja, maar die aannemer die wil geld. En ik heb niks meer. Hmm. Je hebt veel inactief geld. Even in gewone mensentaal. Je hebt al je panden vrij, zonder hypotheek. Ja, nee, wat wou je daar nou mee? Jij bent nog echt van de oude stempelen. Neem een hypotheek op het uitzicht. Nee, nee. Twee ton, dat is makkelijk, haalbaar. De bank heeft geen enkele reden om moeilijk te doen. Het is een keurige zaak, geen bordel of piepshow. Ja, maar dat keer niet, want ik heb het uitzicht een greet gegeven. Ja, maar dat wil niet zeggen dat je geen hypotheek op kan nemen. Nee, dat... Die betaal je later weer af. Er hoeft Greet niks van te merken. Luister, ik hou niet van lenen. Als het misgaat. Eh... Als je het niet leent, gaat het mis. Wat denk je dat Albertini doet als hij hier komt? En je hebt je zaak niet af. Hé, hey, Fanny. Nee, ik kan niet nog een keertje hoor. Hé, hey, heeft jouw vader wel eens iemand laten doodschieten? Sorry? Doodschieten? Waarom vraag je dat nou? Nee, gewoon... Mijn vader gebruikt zijn vuisten. Als je niet doet wat hij zegt, kun je er donder op zeggen dat je een pak slaag krijgt. En dat geldt voor jou net zo goed. Doen ze het allemaal zo? De penose? daar mm -hmm. wordt wel eens een keer een mes getrokken. Maar schieten? Nee. Alhoewel, ik hoorde laatst dat er een man was verdwenen. Wat? Die hebben ze later met een gat in zijn voorhoofd in een sloot gevonden. Nee, wat is er? Hé, hey, liefje, wat is er? Hey, ik sta daar. In mijn eentje. Nee, wat bedoel je? Je moet gewoon stoppen met die aad. Ja, misschien heb je wel gelijk. Ja, zeker. Maar die vader van jou, heeft hij iets met die knoploeg te maken? Nou, dat lijkt me sterk. Hij deugt niet. Hè? Maar het is geen speculant. Die man die koopt een pand om daar iets mee te doen café, een bordel, een, een piepshow. Maar speculeren? Ik denk dat hij niet eens weet wat het is. En dat pandje waar eerst die piepshow in zat... staat zat al maanden leeg, toch? Nou, daar wordt nu druk gewerkt. Hoe weet jij dat nou? Ik heb ingebroken samen met Stefan... om te kijken of we het konden kraken. Bij je vader, dat kan je toch niet maken? Ze zijn er al gek aan het werk. Overal marmer, baden, sauna's. Dat is is echt ongelooflijk. Als je die geveltjes aan de voorkant ziet, dan denk je, stel het niet van voor. Maar hij heeft echt alles door laten breken. Ben je nou... Je bent toch niet trots, hè? Nee, nee, nee natuurlijk niet. Ja, het is wel gigantisch. Moet ik hier mijn huwelijksfeest vieren? In deze bouwval? Breed. Kijk uit, kijk uit, er zit daar een trapgat. Kijk, je moet er wel een beetje doorheen kijken. Kijk, hier hebben we de samen. Dat ziet er wel chic uit, zeg. Moet jij ze verwachten tot de verlichting af is? Kijk, bubbelbad. Godverdomme, welke bezopen dragonder heeft er in mijn bubbelbad gepist? Donders! Wat, wat, wat doe jij hier? Uh, we moeten even praten, wat? meneer Pruis. De wethouder. Ja? Hij heeft lucht gekregen van dit project. En... Nu kan ik niet zomaar een vergunning afgeven. Hey, ho, ho, ho, ho, ho. Dat zou ik maar wel doen als ik jou was en dat voor je eigen best wil. Dat kan niet. Dat kan wel. De aanvraag loopt nu via het bureau van de wethouder zelf. Als je ziet dat hier gegokt gaat worden. Godverdomme. Uw enige kans is de wethouder... Maar en daar heb ik jou toch voor? Ik doe wat ik kan. Maar dit is gewoon te groot. Wat gebeurt er als jij die vergunning niet krijgt? Die krijg ik wel. Ik vroeg, wat gebeurt er als? Ja, dan gaat het helemaal niet door. Niet door? En al dat marmer dan in het mooie bad? Ja, dan naar de sloop. En die Amerikaan dan? Ja, die zou wel pissig worden. Nou ja. We hebben altijd de pikaal nog. En het uitzicht. Ja. Maar. Ja. Wat is er? Ik weet ik, uh, ik moet je wat vertellen. Ik ben laatst naar de bank geweest met Van der Hoeven. En er zit nou een hypotheek op het uitzicht...